8 uur, Kees Groot met het NOS Journaal. Op de A13 zijn tussen Rotterdam en Den Haag auto's beschoten. Van sommige auto's werd de achteruit verbrijzeld. Zeker 11 mensen hebben zich met schade gemeld bij de politie of bij reparatiebedrijven. Niemand raakte gewond. De politie denkt dat de auto's op de A13 zijn beschoten met een luchtbuks. Een van de gewonden van het ongeluk van gisterochtend bij de Waalbrug in Nijmegen is aan zijn verwondingen bezweken. Het slachtoffer is een man van 22 uit Bergen op Zoom.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 En hoeveel leken onze voorouders op ons? En wat hadden ze eigenlijk voor ziektes? Welkom Peter de Knijf, hoogleraar Populatie en evolutiegenetica aan het Leids Universitair Medisch Centrum. U probeert met DNA uit oude botten en kiezen... de migratieprocessen van onze voorouders uit te pluizen... en bent komend uren te gast. Wat weet u eigenlijk over uw eigen DNA? Heel weinig. Nooit een keer bekeken en geanalyseerd? Ik heb mijn DNA laten analyseren door twee grote commerciële bedrijven... die via het internet... Uh testen aanbieden, uh, 23andMe in Amerika en Decode uit IJsland. En allebei, de bedrijven die uh, hebben mijn eigen chromosomen getest... dus uh, hebben uitgezocht waar mijn uh, voorvaderen vandaan komen... en ze hebben mijn mitochondriaal DNA getest... waar mijn voormoederen vandaan komen. Die bleken alle twee uit, het, uh, uit de balkan te komen. Uit de balkan? En dat is heel vreemd, uh, want als je in de rest van mijn DNA kijkt dan blijk ik een klassieke Noordwest-Europeaan te zijn. Nou, dat betekent dus dat door toeval... Uh, ik uh, in de moederlijke lijn afstam van iemand die ooit... en dat kan een paar duizend jaar geleden... uit de Balkan naar Nederland is geëmigreerd. En ook in mijn vaderlijke lijn stam ik van zo'nzelfde man af. En die hebben dan in de vorm van mijn biologische ouders... elkaar hier in Nederland gevonden, zeg maar uh, 50, 60 jaar geleden. En daar ben ik het product van. En u bent ook een beetje rossig. En daar gaan altijd hele wilde verhalen over. Over, over rood Niet geniet altijd met een heel groot wetenschappelijk gehalte. Maar Klopt. dat zou een, een onvermengde populatie zijn. Dat hoor je wel eens. Hmm, nou, dat is een heel complex verhaal. Uh, het enige wat wij weten uh, is dat uh, rood haar aan de randen van het Europese continent... dus Ierland-Schotland veel frequenter voorkomt dan in de rest uh, van het Europese continent... En we vermoeden dat de bron van rood haar... uit het Hindu kush gebergte in Afghanistan komt. De mensen die in het Hindu kush gebergte daar wonen... die zien er ook gewoon uit zoals wij. Dat zijn mensen die je als het ware op de Kalverstraat niet zou herkennen. Eh, als zijn die iets vreemds. En het zou heel goed kunnen dat uh, de genetische basis voor rood haar... voor een deel daar vandaan komt. Uh, maar die genetische basis is complex. Uh, 70% van de mensen met rood haar die hebben dat door een mutatie in één specifiek gen. Uh, maar voor dat gen ben ik zoals iedereen in Nederland. Dus ik heb rood haar vanwege een andere mutatie. En welke dat is, weten we niet. En al die andere verhalen over, over roodharigen, dat, dat is waarschijnlijk allemaal nonsens. Of is er toch nog nou, eentje die ik waar? Ik denk is. dat dat gewoon te maken heeft met het feit dat rood haar uh, niet de norm is... en dus bijzonder wordt geacht en aan iets wat bijzonder is worden over het algemeen... Uh, ja, rare uh, kenmerken uh, toege toegekend. Um, en ja, dat, bij mezelf merk ik daar niks van, laat ik het zo zeggen. Uw vakgenoot Spencer Wells, die, die riep het publiek op om ook DNA af te staan voor dat migratieonderzoek. Heb ik meteen gedaan, want ik wilde ja. mijn eigen DNA wel eens zien. Ja. Dat kreeg ik ook netjes opgestuurd. Zeiden me allemaal echt helemaal niets. Krijg je alleen je eigen chromosome terug? Ja, viel me hartstikke tegen. Maar de, ja. de uitslag kon variëren van je stamt af van een jager of je stamt af van een boer. Ik dacht, ja. laat het alsjeblieft een jager zijn, maar het was een boer. Ja, ook dat is niet zo vreemd. Um, maar aan de andere kant, dat weten we eigenlijk nog niet helemaal zeker. Ah. Uh, want een paar jaar geleden heb ik zelf in Nederland onderzoek gedaan. En uh, toen bleek dat heel veel Nederlanders, uh, Nederlandse mannen dus uh, het type jager zouden zijn. En uh, relatief weinig uh, het type boer. En um, dat heeft alles te maken met het feit dat uh, dit soort uitspraken worden gedaan... op grond van de, de huidige kennis die we hebben... Uh, ...omtrent de verdeling van allerlei genetische varianten in uh, Europa uh, nu en ook heel lang geleden. Dus 10, 20, 30.000 jaar geleden. En het, het dateren van een specifieke genetische variant is iets wat nog steeds in zijn kinderschoenen staat. En een jaar of wat geleden, toen uh, bleek er een mutant te zijn uh, die uh, bij heel veel Nederlanders voorkomt. En daarvan dachten we toen dat het een klassieke een marker voor uh, jagers waren. Uh, en dat blijkt nu... Door onderzoek van een Engelse collega van mij. wellicht een boer te zijn. Maar 100% zeker weten we dat niet. En uh, dus de jury is nog steeds in beraad. En waarom zou je aan iemands DNA kunnen zien. wat hij voor de kost doet? Uh, nou, dat is natuurlijk. Uh, dat is een, een soort van simplificatie van. Uh, van wetenschappelijk onderzoek. Uh, met het type jager bedoelen wij. Uh, een rechtstreekse afstammeling van iemand. die hier voor de laatste ijstijd. al rondliep. Dat waren toen jager-verzamelaars. Want landbouw is pas 8000, 9000 jaar geleden uitgevonden. Dus alles voor de laatste ijstijd, dus zeg 15, 20.000 jaar geleden, dat waren per definitie jagerverzamelaars. Dus de vraag is eigenlijk: uh, zijn de mensen hier gekomen toen ze de landbouw al onder de knie hadden? Of zijn ze hier gekomen als jagerverzamelaar ja. en hebben hier leren landbouwen? Ja, nou ja, en het probleem daarbij is dus dat uh, het is, uh, archeologen hebben ondubbelzinnig aangetoond dat er een hele golf van artefacten vanuit uh, het zuidoosten van Europa... naar het noordwesten van Europa terug te vinden is in de bodem. Alleen je weet niet of die golf van artefacten veroorzaakt is... door het feit uh, dat uh, het trucje van de ene groep mensen... op de andere groep mensen is overgegeven... of dat die mensen dat trucje met zich mee hebben genomen. Dus het fascinerende voor mij als populatiegeneticus is dus... zijn de boeren en masse naar het noordwesten van Europa getrokken... Hebben hun potten en pannen meegenomen die we nog steeds kunnen herkennen? Of is het alleen maar het trucje wat naar Noordwest-Europa gegaan is? Nou, de archeoloog kan uh, die vraag niet met zekerheid beantwoorden. Dat kun je eigenlijk alleen maar in het DNA van uh, oude skeletten reconstrueren. En dat is wat de populatiegeneticus doet. Die probeert uit te vinden wat er allemaal in de vroegste historie is gebeurd... aan de hand van oud DNA. Dat is wel het ultieme doel, ja. En hoe kom je aan dat oude DNA... Um, ten eerste door hele goede contacten op te bouwen met archeologen. Um, en in Nederland uh, is dat heel goed geregeld. Uh, als er nu ergens in Nederland een opgraving plaatsvindt... en ze komen skeletten tegen... Uh, dan um, kunnen de archeologen uh, uit die skeletten materiaal veiligstellen... en in uh, vriezers opbergen die in uh, provinciale archeologische depots staan... om het materiaal in ieder geval te bewaren... totdat er DNA-onderzoek aangedaan kan worden... Ja, en dan hangt het van de subsidiemogelijkheden af... of dat DNA-onderzoek ook echt gedaan kan worden. En, en kan je nog wel bruikbaar DNA uit zo'n oud skelet halen? Ja, dat gaat verbazingwekkend goed. Want je zou zeggen, die, die is al duizend jaar dood, dus daar zit niks meer in. Uh, nou, het record bij mij op het laboratorium is uh, volgens mij ruim 3000 jaar oud. Uh, en dat hangt er helemaal vanaf hoe dat skelet bewaard is gebleven. Uh, als het, uh, Sommige skeletten die verpulveren op het moment dat ze vrijkomen... Uh, en andere skeletten die, uh, zijn zo goed intact gebleven... en de tanden in de schedels zijn zo goed bewaard gebleven... dat we daar heel mooi DNA uit kunnen isoleren. Plus dat we natuurlijk ook vanwege de, de genomics-revolutie... steeds betere apparatuur en technische trucjes uh, in handen krijgen... om ook dat kleine beetje DNA wat er nog in zit maximaal te benutten voor onderzoek. Wat is het mooiste deel van het skelet als het om DNA gaat? Voor mij zijn dat intacte gebitselementen. Want daar zit echt mooi zuiver DNA nog in. Dat is het best bewaard gebleven tegen vreemde invloeden van buiten. Dus ook bacteriën eten zich wel degelijk in de emaljelaag... en in de tandklezuurlaag van een tand. Maar het is nog altijd steeds minder dan het DNA wat je uit, uit botten haalt. Want dat is natuurlijk toch poreus materiaal... Dus dan heb je heel veel bacterie- en grondorganismen-DNA. Plus dat het ook gecontamineerd kan zijn met allerlei andere type DNA. Maar je moet wel heel veel skeletten vinden. Wil je er uiteindelijk een, een bruikbare uitspraak over doen? Want anders heb je misschien toevallig iemand die verdwaald was en daar nou ja, lag... en die wordt dan na 3000 jaar gevonden. En dan baseer je daar allemaal conclusies op die misschien helemaal niet terecht zijn. Ja, het liefst een paar honderd. Een paar honderd skeletten? Ja, van een bepaalde locatie. Dus dan moet je echt een massagraf vinden of, of een... Uh... Of uh, een plek ergens in Nederland die gedurende een hele lange tijd als begraafplaats gebruikt is. En nu niet meer als zodanig herkenbaar is. En die plekken die zijn er uh, in heel veel uh, grote steden in Nederland. Dat zijn nu verkeerspleinen of uh, winkelboulevards. En als daar de boel op de schop gaat, dan blijkt dat daar gewoon een hele grote begraafplaats onder ligt. Die... Zoals in Eindhoven, waar wij als eerste begonnen zijn... tussen 1200 en 1800 na Christus gewoon honderden skeletten uh, zijn, uh, zijn begraven. Honderden personen zijn begraven. En die hebben jullie dan ook allemaal onderzocht? Nou, in Eindhoven zijn, uh, uh, zijn die skeletten uh, onder zeer uh, strikte omstandigheden... Uh, in een periode van anderhalf jaar tijd uh, allemaal uh, zorgvuldig veiliggesteld. En er zijn uh, heel zorgvuldig uh, zijn de tanden verwijderd voor DNA-onderzoek... En bij mij bij het laboratorium is vervolgens uh, uit een grote serie tanden... Uh, meer dan 300 hebben we geprobeerd DNA te isoleren. En daar zijn we nu heel druk mee bezig. En wat zie je nou uiteindelijk aan dat DNA? Wat kunt u allemaal vertellen op basis van dat DNA? Nou, wat, wat wij in eerste instantie willen doen... is uh, überhaupt de basissamenstelling van die mensen toen... vergelijken met de mensen die er nu bovenop wonen. Uh, dus de eindhovenaren? Ja, Eindhoven is een hele jonge stad. Uh, dat was uh, Tot voor kort waren dat uh, kleine dorpjes die in de buurt lagen. En die zijn uiteindelijk redelijk recent aan elkaar vastgegroeid. En dat is de huidige stad Eindhoven. En als je in staat bent om uh, een DNA-onderzoek te doen... bij 150 Eindhovenaren van 300 jaar geleden of van 500 jaar geleden... dan is het in eerste instantie interessant om te kijken... of zij voor allerlei neutrale genetische polymorfismen dezelfde frequenties hebben als de mensen die er nu bovenop wonen. Dat zou wijzen op genetische continuïteit. Maar de mensen ja, mensen hebben toch voor 99,9% allemaal wel een beetje hetzelfde DNA... of is dat een naïeve vraag? Nee, dat is helemaal geen naïeve vraag. Je hebt helemaal gelijk in. Alleen wij maken gebruik van die paar duizend posities... waarin jij en ik wel van elkaar verschillen. En, en uh, in die paar posities kun je dan ja. ook nog... want het is al een heel klein deel van het ja. DNA waarin wij van elkaar verschillen... kun je ook nog uitspraken doen over waar iemand vandaan komt, wat ja, zijn familie is, klopt. wie zijn vader, wie zijn moeder, et cetera. Ja, en er is dankzij projecten zoals die van Spencer Wells, maar ook allerlei andere collega's van mij hebben grote populatiegenetische studies... weten we heel veel van de genetische variatie bij mensen verspreid over de hele wereld op dit moment. En het enige wat je hoeft te doen is in dit soort oude... Uh, DNA-series, te kijken waar zij het meest op lijken. Lijken zij het meest op de Nederlanders anno 2000? Of lijken ze, maar dat weten we nog niet... misschien het meest op uh, mensen uit Zuid-Duitsland... of uit, uh, uit Spanje of Portugal? Dat is het interessante. Maar dan moet je dus ook de heid, hedendaagse Eindhovense bevolking ja. onderzoeken. Ja. En kunt, kan het dan ook zo zijn dat u uiteindelijk een, een match vindt... Dat u, dat u vindt dat u iemands voorouder heeft opgegraven... Of onderzoeken nou, we dat niet? Wat we geheid zullen vinden is uh, in, de, in de mannelijke lijn... dus als wij naar het Y-chromosoom kijken... dan vinden we zeker Y-chromosomen bij Eindhovenaren van zeg maar anno 1400 of 1500... die voor dat type Y-chromosoom identiek zijn... aan de chromosomen van de mannen die nu in Nederland wonen. Um, maar dat wil nog niet zeggen dat dat een directe familieverwantschap is. Want veel van die eindromosomen... Um, die zijn uh, al heel oud. Die zwerven al uh, vele duizenden jaren door Europa. En uh, ja, je kunt je dan in de mannelijke lijn wel familie noemen. Maar wat noem je familie? Want dat uiteindelijk is, een, is iedereen precies... familie. Uiteindelijk is iedereen familie. Uh, maar het is ook zo dat wij allemaal veel meer uh, genetisch aan elkaar verwant zijn... dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Uh, want als ik in mijn stamboom tien generaties terug ga dan heb ik duizend stamboomvoorouders. Dat heb jij ook. Uh, ga je twintig generaties terug, dat is vijfhonderd jaar... dan heb ik een miljoen stamboomvoorouders... en jij hebt ook een miljoen stamboomvoorouders. Maar ik weet zeker dat van die miljoen stamboomvoorouders van jou... er ook een aantal zullen zijn die in mijn stamboom terugkomen. Wij kunnen nooit een miljoen compleet verschillende stamboomvoorouders hebben... Dus wij delen geheid stukken van ons DNA omdat wij zonder dat we dat weten in de afgelopen twintig generaties stambomen hebben die elkaar kruisen. Dus als ik u de vraag stel wat is familie dan, dan weet u eigenlijk niet het antwoord? Uh, nou ja de meeste mensen denken uh, uh, of, of associëren het begrip familie met iets wat ze zelf weten. Dus de afgelopen drie vier generaties. Maar ga je tien generaties terug, dan, uh, ja, dan houdt dat concept voor de meeste mensen op. Maar je kunt dat eigenlijk niet invullen. Familie bestaat in genetische zin niet heel strikt gedefinieerd? Nee, ik denk dat het een, het is een, een sociologisch begrip is waar, waar een geneticus vrij weinig aan heeft. En als u nu, als u nu morgen een, een, een willekeurig, random gekozen lijk in uw handen zou krijgen... Ja. Of, of nee, laat ik het netjes houden. U krijgt wat DNA van iemand toegeschoven. Kunt u dan zien, oh ja, dit is een man uit Eindhoven? Nee. Dat kan niet? Nee, want die DNA-profielen zullen hooguit wijzen... op een relatief groot gebied in het noordwesten van Europa. Um, en hoe groot het gebied dat is... dat hangt af van de uniekheid van die kenmerken. Dus je kunt nooit op voorhand voorspellen of uh, ik heel exact van iemand kan achterhalen waar hij of zij vandaan komt. Soms lukt dat, maar dat is puur toeval. Uh, maar in de meeste gevallen kun je alleen maar in grote lijnen aangeven... waar iemand vandaan komt. En je kunt veel beter aangeven uh, waar iemand waarschijnlijk helemaal niet vandaan komt. Dat is wat makkelijker. Dat, dat, maar als je het dan doet voor een dorpje... want, want in steden is het natuurlijk sowieso altijd een beetje een, een, een duiventil. Uh, ja, een dorpje anno 2000 is iets anders dan een dorpje zeg maar eind 1800. Want in Nederland is er natuurlijk sinds, uh, sinds zeg maar 1880, 1890 heel veel migratie geweest. Uh, iedere keer weer een andere kant op. En um, de oorspronkelijke zeg maar, genetische samenstelling van heel veel geïsoleerde dorpen uh, is natuurlijk uh, voor een merendeel uh, verdwenen. Uh, maar in sommige dorpjes zou je dat nog wel terug kunnen vinden. Heeft u nooit het idee waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Want als nee. je al die migratieprocessen van al die generaties in kaart moet brengen... dat lijkt me nogal een klus. Ja, u hoeft het waarschijnlijk niet allemaal zelf te doen. Ik doe het A, niet allemaal zelf. En, en B, ik heb heel veel collega's uh, over de, verspreid over de hele wereld... die uh, in principe uh, dezelfde analyses doen. En je probeert uh, je onderzoek een beetje op elkaar af te stemmen. Dus gebieden waar ik uh, intensief onderzoek in doe... Uh, daar zal ik weinig risico lopen dat een van mijn collega's daar ook heel erg intensief mee bezig is. Laten we zo meteen eens even in kaart gaan brengen hoe uh, het pad van de mensheid tot nu toe is verlopen. I look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts. And I won't listen to their words Cause I like birds I like birds, en dat werd uitgevoerd door Iels. En u luistert nog steeds een labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR. Te gast is de leidzoogleraar populatie- en evolutiegenetica Peter de Knijf... die met DNA uit oude botten en kiezen probeert te achterhalen... hoe onze voorouders zich over deze aardkloot hebben verspreid. Maar we hadden het al over, over waar je dat DNA vandaan haalt... Uh, uit skeletten uit de middeleeuwen, kerkhoven in steden als Eindhoven. Nou Daar troffen wij archeoloog Evelien Altena vooraan... bij een opgraving op dat kerkhof in Eindhoven. Ze trok van een paar honderd skeletten de kiezenruit... en die nam ze mee naar het lab van Peter de Knijf. Daar peuter ze dan wat DNA uit die oude tanden. En voor dat promotieonderzoek probeert ze uit te zoeken... of mensen vroeger ook al genetische afwijkingen hadden... die konden leiden tot erfelijke ziektes. In deze vriezer liggen de tanden en kies opgeslagen die ik gebruik voor mijn onderzoek. Ik heb hier een kies, die ziet er mooi uit, die heeft drie wortels. Uh, zo te zien heeft hij geen gaatjes. Ik denk dat dit wel de beste is. Die neem ik mee naar het laboratorium om te onderzoeken. Is in 2005 en 2006... Er is een grote opgraving geweest in het centrum van Eindhoven voor de, de nieuwe uh, katharina -kerk. En het kerkhof wat daarbij hoorde, dat is in gebruik geweest van ongeveer 1225 tot uh, 1850. Een deel van de mensen die daar toen begraven zijn en daar nog liggen begraven, die hebben we in anderhalf jaar tijd uh, opgegraven. En van alle individuen die nog tanden en kiezen hadden, uh, hebben we vier tanden en kiezen getrokken. Um, die we kunnen gebruiken voor DNA-onderzoek en eventueel uh, ander toekomstig onderzoek. Waarom hebben jullie de tanden en kiezen getrokken? En waarom hebben jullie niet gekeken naar bijvoorbeeld vingers? Uh, nou, uit ervaring is gebleken dat uh, DNA in het tanden en kiezen het best bewaard is gebleven over het algemeen. En daarnaast is het veel praktischer om in het veld tanden en kiezen te trekken onder Franse omstandigheden... dan wanneer je een stuk uit een bot zou moeten zagen op een opgraving. Nou, normaal gesproken leggen we het skelet gewoon normaal vrij... dus zonder bescherming tegen contaminatie van ander DNA... Maar omdat we die tanden en kiezen gebruiken voor DNA-onderzoek... laten we daar nog een laagje zand op zitten. Um, dan degene die uh, het DNA-monster uiteindelijk gaat trekken... die trekt een pak aan en, uh, en gebruikt seriele instrumenten... om het laag, laatste laagje zand te verwijderen... en op die manier dan de tanden en kiezen te verwijderen. Hij begint er mij uit te zien zoals die mensen bij uh, politie onderzoeken en zo. Ja, dat klopt. Die werkt natuurlijk op dezelfde manier. Die hebben ook te maken met... Contaminatie van een, uh, van een sporen, dat moet ze natuurlijk voorkomen. Ik kleed me helemaal aan met handschoenen, mondkapje, haarnetjes en een uh, steriel forensisch pak. En dat is om te zorgen uh, dat er geen contaminatie van DNA van mij of, of ander DNA wat ik op mij heb op mijn tanden en kiezen kan komen. Dus hij loopt eigenlijk de hele dag in zo'n pak rond, anders kun je je onderzoek niet doen. Ja, precies dat betekent ook dat je heel goed in moet plannen wanneer je naar de wc gaat. Je hebt zelf nou twee handschoenen aan. Ja, dus als een paar handschoenen kapot gaat, of ik moet ze verwisselen op het lab, wat vaak voorkomt, dat ik daar niet in mijn blote handen sta. Wat ik nou ga doen, is het vullen van de stikstoftank, waar straks de, de metalen potjes met de tanden kiezen en een kogeltje in gaan. En waarin ze een stuk geslagen gaan worden. Heel koud. Dus dan gaan ze meteen bevriezen. Ja, het is uh, vloeibaar stikstof, het is rond de min 80 graden. Dus als het daarin gaat, dan wordt het echt heel snel, heel hard vervroren. En dat betekent dat ze gewoon veel makkelijker stuk geslagen kunnen worden, dan hoef ik ze minder lang te vergruizen. En dat betekent ook dat de kans dat ik ze verbrand tijdens het vergruizen, klein is. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar um, die tandenkissen gaan in een metalen potje waar een metaal kogeltje in zit. En die gaat zo hard heen en weer dat als je het niet bevriest, uh, het materiaal verbrandt. En dat is natuurlijk heel slecht voor het DNA wat er nog in zit. Waarom wil je ze vergruizen? DNA zit natuurlijk in het, in het tanden en in de kiezen. Um, ik moet dat eruit zien te halen. En als ik het vergruis, kan ik er veel makkelijker bij komen... dan wanneer ik het als, als tand of kies uh, in zijn geheel laat. Ze dus gaan ze nu vergruizen. En nu? Um, ik zou kunnen kijken naar um, bijvoorbeeld directe verwantschap. Ja, hoe ze aan elkaar verwant zijn. Of het bijvoorbeeld ouders of kinderen zijn, of broers en zussen. Um, dus je kan op, ja, op een hele korte tijdschaal kijken hoe mensen aan elkaar verwant zijn. Maar het is natuurlijk ook, ook interessant als je een hele grote populatie hebt, zoals in Eindhoven, waar we 400 individuen kunnen onderzoeken. Hoe, hoe die mensen in de loop van de tijd aan elkaar verwant zijn. Of je in een bepaalde periode misschien nieuwe eigen chromosomen een populatie ziet binnenkomen. Dus dat kan bijvoorbeeld een indicatie zijn voor migratie. En uh, kijken jullie ook naar, verder naar, nog naar de eigenschap van mensen? Hoe ze eruit zagen? Wat voor ziektes ze misschien overleden zijn? Wat kun je nog meer met het materiaal? Uh, ja, Het is zeker interessant om ook te kijken uh, wat voor ziektes mensen hebben gehad. En dat kan je eigenlijk op twee manieren doen. Ten eerste kan je kijken naar de, de medisch-genetische kenmerken die iemand in zijn DNA heeft. Dus heeft bijvoorbeeld iemand aanleg gehad, genetisch gezien, voor een bepaalde aandoening. Maar je kunt ook kijken naar het DNA van virussen en bacteriën. die mensen hebben uh, ja, opgelopen in de, in de loop van hun leven. waar ze misschien ziek van zijn geworden, bijvoorbeeld de, de pestbacterie. Uiteindelijk is het natuurlijk ook heel erg interessant um, om dat tussen verschillende sites te doen. Dus ik, uh, ik ben bezig met een groot onderzoek in Eindhoven. maar ook met een onderzoek in Vlissingen. Het is natuurlijk nog veel interessanter als je op een gegeven moment steden met elkaar kunt vergelijken. om te zien um, of je daar verschillen of overeenkomsten tussen ziet en je bijvoorbeeld een idee kunt gaan krijgen... van uh, um, geografische verspreiding van bepaalde kenmerken. Of die vroeger heel anders was dan dat die nu is. U hoorde archeoloog Evelien Altena in een reportage gemaakt door Lemke Kraan. Ja, Peter de Knijf die krijgt al die data en die zit hier in, in de studio. Volgens mij moet je wel netjes te werk gaan. Want, want stel dat u dan DNA uit zo'n tand haalt hè, en, en doet het een beetje slordig. Kan het dan zijn dat uw eigen DNA wordt aangezien voor het DNA van het opgegraven uh, lijk? Ja, dat kan. En daarom moet je de resultaten uit dit type oud materiaal... altijd eerst vergelijken met de resultaten van al je laboratoriummedewerkers. Om uh, besmetting uh, mogelijke besmetting te detecteren. Er zijn nog een aantal andere trucjes die we daarvoor kunnen gebruiken. Uh, maar als je zo schoon werkt zoals Evelien beschreven hebt... dan is de kans op contaminatie in het laboratorium heel klein... En is eigenlijk uh, alleen maar de besmetting in het veld is de voornaamste bron waar wij rekening mee moeten houden. Maar u komt uit de forensische wetenschap, uh, uh, misdaden, dus, dus ja. daar ben je wel gewend aan netjes werken. Want anders ja. heb je zelf alle moorden van Nederland op een gegeven Klopt. moment. Klopt, dus, dus ja, bij mij op het laboratorium zijn we gewend om met niets heel veel uh, DNA-experimenten te doen. En het verschil tussen het doen van een, uh, een forensisch DNA-onderzoek en het doen van oud-DNA-onderzoek is eigenlijk... Uh, ja nauwelijks aan te geven. Ja, ik noemde al eerder Spencer Wells. Dat is een Amerikaanse wetenschapper die zich hiermee bezighoudt. Ja. Uh, jullie zijn feitelijk concurrenten. Concurlega's noemen con con con con ja. Hij heeft een enorme databank. Uh, onder meer van, van het publiek. We, had hij gevraagd, van stuur wat DNA op. Ja. U heeft nu ook een enorme databank. Gaat het allemaal bij elkaar of houden jullie dat strikt gescheiden? Nee, ten eerste is het zo dat als hij iets publiceert... Uh, al zijn gegevens uh, publiek toegankelijk moeten zijn... En daar uh, houdt hij zich keurig aan. En als ik iets publiceer, dan moeten mijn gegevens ook publiek toegankelijk zijn. En daar houden wij ons keurig aan. En daarnaast is het zo dat je, omdat je elkaar kent... Uh, ook, ook uh, afspraken maakt waar je wel of niet aan gaat beginnen. Uh, ik krijg soms een, een e-mail of een telefoontje van iemand... van nou, ik uh, kom met dat, dat land... en ik heb een uh, toegang tot een enorme verzameling DNA-mots... dus ben je geïnteresseerd... Dan is het eerste wat ik doe is met mijn vrienden en collega's uh, mailen van nou, uh, doen jullie daar wat of doen jullie daar wat? En dan gaat ook een mailtje naar Spencer van uh, ben je daar al bezig? Want ik weet natuurlijk niet alles wat hij doet. En dan krijg je soms te horen van nou, daar zijn wij net terug en we hebben al een hele grote serie, dus laat dat maar zitten. En op die manier stem je uh, in principe uh, toch heel kostbaar onderzoek uh, op elkaar af. En dan in samenwerking met gewone archeologen die, die ja. nog iets van de context kunnen vertellen, ja. taalkundigen die komen er ook Absoluut. bij kijken ja, um, nou ja, uiteindelijk uh, is het een zeer multidisciplinaire wetenschap. Want je moet uh, ook heel veel weten van paleoclimaat. Uh, want dat heeft natuurlijk een grote rol gespeeld bij uh, grote menselijke migratieprocessen. Uh, je moet uh, ja, toch uh, iets weten van uh, maatschappijvormen uh, in uh, vroegere tijden. Dus je gebruikt uh, niet alleen het DNA, want dat nee. zou gevaarlijk zijn om alleen op basis van DNA iets te zeggen. Nou, het liefst probeer je bevestiging te krijgen voor jouw conclusies... op grond van heel veel onafhankelijke bronnen. En uh, het probleem bij het onderzoeken van DNA van moderne mensen... is dat het inderdaad ook zo is dat de moderne mens van 10.000 jaar geleden... identiek is aan de moderne mens anno nu. Dus je moet heel voorzichtig zijn uh, met ook het klakkeloos geloven... van resultaten die gepubliceerd zijn. Uh, die zijn niet altijd even betrouwbaar. Dus uh, dat is ook een van de redenen waarom wij van het Eindhoven-materiaal uh, ruw materiaal achterhouden. En als er ooit door ons iets heel erg schokkends gevonden zou worden... Uh, dan hebben wij altijd ruw materiaal wat collega's van mij... bij hun op het laboratorium onafhankelijk zouden kunnen bevestigen. Ja, want soms hoor je inderdaad uh, uh, berichten... dat dan de eerste mens helemaal niet uit Afrika kwam... of dat, dat ja. die gelijktijdig ook aan de andere kant van de Klopt. wereld was ontstaan. Ja. Maar ook archeologen zijn het niet altijd met elkaar eens. Dus. Wat weten we nu eigenlijk? Want de mensen, er mogen wel van uitgaan, is ergens begonnen in Afrika. Ik denk dat dat op dit moment uh, onweerlegbaar is om aan te nemen... dat de moderne mens in Afrika ontstaan is. En dat de moderne mens al vrij vroeg op pad is gegaan. En waar in Afrika precies? Uh, men neemt nog steeds aan in de Riftvallei, uh, dus het, het oosten van Afrika. De hele lange uh, va vallei waar ook alle andere uh, fossiele mensen worden gevonden. Maar zeker weten doen we dat niet. Um, maar wel waarschijnlijk in die regio. Maar dat is natuurlijk een heel groot gebied. En uh, ja, iets van 60.000, 70 70.000 jaar geleden zijn ze begonnen met het wegtrekken uit Afrika. Maar toen, toen kwam er zeg maar, wat wij noemen de moderne mens. Ja. Uh, die, die kwam uit de evolutie voort uit zeg maar, wat primitievere menssoorten. Is er dan nog een soort schemerzone geweest... Dat, dat ze het wel nog met Neandertalers deden? Weet u dat? Hmm, ik weet dat er wetenschappers zijn die denken... dat ze in skeletmateriaal aanwijzingen hebben gevonden... voor het veronderstellen van, uh, van hybridisatie... Uh, vorig jaar werd door uh, een collega van mij, Svante Pabo... Uh, werden ook DNA-resultaten gerapporteerd... waaruit je zou kunnen afleiden dat er wellicht uh, vermenging heeft plaatsgevonden... tussen neandertalers en de vroege moderne mens. Dus dat wil zeggen dat er dan ja. ook daadwerkelijk uh, dat, dat er ja. iets uit voortkwam? Ja, maar zeker weten doen we dat niet. Want dat zijn pas de eerste uh, complete genoomanalyses van een neandertaler. En wij weten inmiddels ook wel dat uh, die, zeker die eerste resultaten... Uh, belangrijk zijn, maar die kunnen ook wel eens worden herroepen... Uh, op grond van veel gedetailleerdere analyses. Dus het wacht is gewoon op bevestiging van zijn publicaties... en van zijn resultaten in, in onafhankelijke neandertaalskeletten. En dan weten we pas zeker wat er precies aan de hand is. Maar goed, de mens is ontstaan ja. in Afrika. Ja. Nog op andere plekken toevallig, dat daar ook dan de mens ontstaat. Er is geen enkele aanwijzing toe op dit dus, dus alles is begonnen in Afrika ja. en daarna heeft het zich over ja. aarde verspreid. Ja. Langs welke route is dat gegaan? Weten we niet zeker. Uh, de meest waarschijnlijke route voor de moderne mens... is uh, wat we noemen de kustroute. Waarbij ze dus uh, langs de oostkust van Afrika... Uh, op een bepaald moment zijn overgestoken naar het uh, Arabisch Giereiland. Uh, en vandaar uh, de kust hebben gevolgd via Pakistan, India, Thailand... Uh, all the way down to uh, Australië. Uh, en dat is waarschijnlijk de route die... Um, die de vroegste route is die we nu nog steeds kunnen traceren. Maar het is zeker niet de enige route geweest. En in kleine groepjes of, of uh, in, in grote hordes? We weten niet precies hoe groot die groepen zijn geweest. Uh, we denken wel dat we kunnen reconstrueren hoe snel dat uh, uh, moet hebben plaatsgevonden. En men neemt aan dat dat met een snelheid van ongeveer 1 tot 2 kilometer per jaar is geweest. Uh, maar dat is een gemiddelde snelheid? Dat is een gemiddelde snelheid. Dus dat is niet heel snel, en dat is zeker geen Olympische uh, prestatie. Maar het, dan heb je voldoende tijd om binnen het archeologische tijdsperk waarvan wij nu veronderstellen dat die migratie moet hebben plaatsgevonden, dat die migratie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En wat zijn de drijfveren om, om te migreren? Geen flauw idee. Dat kunnen jullie niet vinden. Van nou, toen nee, was ik er hank, honger nee. of. Uh... Ik hanteer uh, altijd het hele mooie beeld dat de vroege moderne mens moet op een gegeven moment uh, op de oostkust van Bali zijn aangekomen. En als je op de oostkust van Bali staat, dan kijk je naar het oosten... en dan zie je de lijn van Wallace. Dat is een zeer diepe zeestraat. Is op het smalste punt meer dan 30 kilometer breed nog steeds. Wij weten op grond van allerlei geologisch onderzoek... dat daar altijd een diepe zeestraat is geweest. En er moeten mensen zijn geweest, lang geleden, 50.000 jaar geleden... die om wat voor manier dan ook die zeestraat zijn overgestoken... en in Sahul zijn aangekomen. En dat is het continent wat toen... Nieuw-Guinea met Australië-verbond. En er zijn dus moderne mensen, mannen en vrouwen geweest... die die sprong in het diepe hebben gemaakt. En waarom, als je om je heen kijkt op het oosten van Bali... dat, dat kun je met uh, je huidige verstand niet, uh, niet beredeneren. Maar ze hebben het wel gedaan. En, en waarmee het, weten we ook niet. En je weet zeker dat het, dat het mannen en vrouwen moeten zijn geweest. Want, want anders er geen, waren er geen aboriginals geweest. Want Misschien dat er ook wel iemand ergens naar zo'n eiland veel eerder kwam... maar dan toevallig geen vrouwen bij zich hadden. Geen flauw niet, idee. We dat weten we allemaal niet. Maar het is natuurlijk wel heel fascinerend. Ja. Ik, ik denk zelf, maar dat is, goed, dat is een persoonlijke mening... dat juist het feit dat uh, mensen toen uh, zo'n idiote beslissing hebben genomen... dat dat misschien wel hetgeen is wat ons moderne mens... Tot op dit moment uh, zo succesvol maakt. Waarom? Nou, ik denk dat wij misschien wel uh, risico's durven nemen die je niet kunt beredeneren. En uh, dat drijft ons iedere keer weer tot, uh, tot prestaties waar je, als je dan honderd jaar later daarna terugkijkt, uh, in retrospect denkt van ja, dat is een goede beslissing geweest. Wij, wij ondernemen reizen waarvan we de bestemming helemaal niet weten? Ja, waarschijnlijk wel. U doet ook onderzoek naar individuele bevolkingsgroepen. Uh, een ja. van die onderzoeken was de, was de Himalaya. Daar bent ja. u naartoe geweest samen ja. met een uh, taalkundige. Ja. En toen hebben jullie ook het bloed van de lokale bevolking Klopt. afgenomen. Klopt. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Um, nou, verbazingwekkend gemakkelijk. Uh, je zoekt eerst contact met de lokale autoriteiten. Dus dat was uh, in Nepal nog het koningshuis, wat er toen nog zat. In Bhutan was dat de. de uh, de lokale uh, autoriteiten. En je legt uit wat je wil doen. Uh, George van Driem, de taalwetenschapper... had in beide landen al heel veel taalonderzoek gedaan. Dus kende de hele infrastructuur. En die heeft ons geïntroduceerd bij de belangrijkste mensen daar. En we hebben met alle taalgemeenschappen in Nepal... en uh, met allerlei taalgemeenschappen in Bhutan uh, hebben we contact opgenomen... en we hebben vrijwilligers gevraagd om mee te werken aan dit project... We zijn er langdurig naartoe gegaan en iedere keer uitgebreid uitgelegd... waarom we het wilden doen en wat we ermee gingen doen. En het resultaat uh, was uh, 2000 DNA-monsters die we nu nog steeds analyseren. Waarom wilden ze zo graag meewerken? Omdat zij uh, heel erg nieuwsgierig zijn naar uh, hun eigen geschiedenis. En uh, zeker in Bhutan uh, ze, kunnen ze teruggaan in hun eigen geschiedenis... tot het ontstaan en de eerste introductie van boeddhisme daar... En dat is een paar honderd jaar, jaar na Christus en dat's it. En voor hun is het gewoon fascinerend om dan misschien wel te weten te komen waar zij oorspronkelijk vandaan komen. Of uit het Noordoosten of uit het Zuidwesten of een mengeling van die migratieroutes. Maar het is natuurlijk fascinerend om te zien dat mensen die in hele moeilijke gebieden, afgelegen gebieden, geïsoleerde valleien in de Himalaya wonen... Uh, ja, die leg je uit dat jij hun geschiedenis misschien kunt reconstrueren. En dat vinden ze hartstikke goed. Maar lopen dan de genetische grenzen en de taalkundige grenzen ook uh, uh, gelijk met elkaar? Is, uh, nou, is... Ons onderzoek daar heeft aangetoond dat uh, de hele scherpe grens tussen uh, de tibeto burmaanse taalgroepen, dus dat is Chinees en in, wat in Tibet gesproken wordt, en de Indo-Europese taalgroepen, dus onder andere het Hindi... wat in India gesproken wordt, dat is een hele scherpe taalgrens... en dat is ook een hele scherpe genetische grens. En dat is een van de hele weinige voorbeelden... waarbij er een, een hele duidelijke correlatie is... tussen verschillen in taal en verschillen in genetica. Waarom, snappen we niet helemaal? Want taal is geen belemmering om uh, uh, genen van de ene bevolkingsgroep... in de andere bevolkingsgroep te introduceren... Non-verbale communicatie denk ik veel belangrijker. Maar daar is die grens heel scherp. En uh, ja, de reden waarom wij nog niet klaar zijn met ons onderzoek is juist dat aspect. We snappen nog niet helemaal waarom die grens zo scherp is. Daar proberen we nog grip op te krijgen. Want dat is in essentie wat u onderzoekt. Wie doet het ja, met wie? Klopt. Daar komt het allemaal op Of neer. wie deed het met wie? Ja. Wie heeft het met wie gedaan? Ja. Ja. Het is eigenlijk heel intiem als je erover nadenkt. Ja, daarom moet je ook proberen te vermijden dat het uh, tot een individu betrokken kan worden. Dus dat je op de markt in Timpo in Bhutan kunt zeggen van nou jij komt van daar vandaan en daar vandaan. Dus dan is uh, het doen van populatieonderzoek is veilig, want dan kun je je verbergen achter de groep en niet uh, met een individu communiceren. Want je kijkt alleen naar bepaalde delen van het DNA die zo langzaam veranderen, dat je alleen maar op hele lange termijn iets kunt zeggen ja. uiteindelijk. Ja. Was het een welkome conclusie voor de lokale bevolking? dat? Taal... Nou, ze weten nog niet alle resultaten. We gaan nog zeker één of, of meerdere keren terug. En iedere keer als we nieuwe resultaten hebben... dan brengen we ze weer op de hoogte. En het DNA blijft ook van hun. Het ligt in mijn vriezer, maar we hebben overeenkomsten... dat het materiaal is van hun. En wat hebben ze daaraan? Op dit moment niet veel, maar uh, Bhutan en Nepal... hopelijk zijn in de toekomst landen met een eigen wetenschappelijke infrastructuur... En dan kan ik me heel goed voorstellen dat zij op een gegeven moment in hun eigen DNA onderzoek willen doen. We moeten het zometeen ook maar eens gaan hebben over uh, kwaaltjes en uh, ziektes. Got it easy. Try being me. Anything you do, I did before. I did it all before you, And so much more. Everything you see, you see I already saw. So you want something new to see? Walk a Mile in My Shoes, uitgevoerd door het bandje Holly Golightly. Dat was toch de hoofdpersoon uit Breakfast at Tiffany's, Holly Golightly? Volgens mij wel, ja. Ja, Peter de Knijf zit hier in de studio. Hij is uh, hoogleraar Populatie en Evolutie uh, Genetica. In de reportage net met Evelien Altenaar hoorden we al... dat het uiteindelijk gebruikt kan worden om erfelijke ziektes te traceren... in bevolkingsgroepen. Kunt u al een voorbeeld noemen van zo'n erfelijke ziekte? Nee, daar gaan wij binnenkort mee beginnen. Dus het heeft lang geduurd voordat wij het DNA eh, op een bruikbare manier in handen konden krijgen. En eh, dat is pas sinds juli, dus sinds vorige maand, weten we zeker dat wij eh, over een serie van bijna 400 monsters beschikken... die schoon zijn, niet besmet zijn, eh, waarbij het eh, DNA van voldoende kwaliteit is om medisch-genetische risicofactoren in te bepalen. We zijn nu bezig met collega's in Nederland om een lijstje te maken van de top 10 of 20 favoriete genetische polymorfismen waar we mee gaan beginnen. En uh, polymorfisme bedoelt gewoon de top 10 uh, genetische, genetische risicofactoren aandoeningen. Nou ja, maar wij willen natuurlijk wel uh, genetische risicofactoren hebben die niet uh, uh, al te zeldzaam zijn, dus een frequentie van 1 op 100 of 1 op 1000, dan hebben we niet genoeg aan. Want we hebben maar drie uh, of 400 uh, DNA monsters in eerste instantie. En je wil natuurlijk wel risicofactoren hebben waarvan je enigszins kunt veronderstellen dat de frequentie nu anders is dan toen, 500 jaar geleden. Nou ja, hart- en vaatziekten zou ik zeggen. Uh, zou heel goed kunnen. Uh, er zijn een aantal favoriete en maar ook voor een aantal infectieziektes geldt dat. Uh, je kunt uh, aan een aantal uh, polymorfismen denken uh, die um, te maken hebben met uh, algemene risico's voor kanker. Um, ja, je kunt het eigenlijk uh, zo gek niet verzinnen. Wat weet u eigenlijk uh, uh, over het leven van, van uh, de onderzochte subjecten... uit uh, uh, zeg maar duizend na Christus of misschien wel, wel veel eerder? Daar weten we op zich niet heel erg veel van. Maar wat wij wel kunnen doen in het skeletmateriaal van al deze mensen... is door middel van een uitgebreid scala van stabiele isotopen... proberen te reconstrueren uh, wat voor voedingspatronen ze hadden. Uh, en je kunt ook aan stabiele isotopen aflezen... Uh, waar ze vandaan kwamen. Dus een, een recente immigrant in Eindhoven 500 jaar geleden heeft qua stabiele isotopenpatroon ziet er anders uit dan de mensen die daar uh, zijn leven lang woonden. En we hebben ook heel goed naar de skeletten gekeken, want dat hebben andere mensen gedaan. fysische antropologen hebben dat gedaan. Uh, dus we weten meer uh, dan alleen maar uh, ja, er ligt een skelet op plaats X. Er is dus goed naar gekeken. Um, maar of wij uh, dat kunnen rechtstreeks kunnen koppelen aan wat wij in het DNA terug gaan vinden. Dat weet ik nog niet. Waarschijnlijk zou een van de conclusies zijn... dat mensen weinig tijd hadden om aan een erfelijke ziekte dood te gaan. Misschien. Dat je voor die tijd waarschijnlijk al iets anders dood was gegaan. Ja, dat, dat, dat sowieso. Maar dat hoeft niet te betekenen dat zo'n risicofactor... toen een andere frequentie had dan nu. En wat zou het voor toepassing kunnen hebben? Want stel je weet dat een bepaalde populatie... Een heel, uh, al heel lang aanleg heeft voor een bepaalde ziekte. Wat, wat kun je met die kennis? Wij weten eigenlijk helemaal niet uh, hoe snel genetische risicofactoren... in een bevolkingsgroep van frequentie kunnen uh, veranderen. En wat voor effecten dat op de middellange termijn... voor ge genetische risico's in een bevolkingsgroep zouden kunnen hebben. Uh, van, onderzoek van collega's van mij uh, uit het LUMC... Uh, aan mensen in een gebied in Ghana... Uh, doet suggereren dat sommige die uh, te maken hebben met uh, de bescherming tegen infectieziekten... binnen één generatie significant kunnen verschillen. En dat hebben ze gemeten door uh, te kijken naar groepen mensen... die beschikking hadden over een schone waterput... en mensen die uh, wat later de beschikking hadden, niet de beschikking hadden over een schone waterput. En dan zien ze dus significante verschillen. En dat moet binnen één generatie hebben plaatsgevonden. Dat is ontzettend snel... Uh, en ja, dat is een van de dingen die wij nu willen gaan controleren. Vinden we dat hier sowieso terug. Dus de, de vraag is eigenlijk hoe ontstaat een erfelijke ziekte en hoe snel kan dat gaan? Ja, je fantasie is de beperkende factor in dit onderzoek. Dus Het DNA is nu ontsloten en we hopen dat we daar heel veel verschillende polymorfismen in kunnen gaan screenen. En als je dat dan weet, hoe een erfelijke ziekte ontstaat, zou je dan ook de erfelijke ziekte kunnen voorkomen? Of zou je dan, dan heel snel kunnen zien: van nou ja, dit, dit, dit ontspoort niet? Ik denk een zeker dat het helpt bij het uh, ontwikkelen van uh, populatiemodellen. Waarbij je dus uh, op macro-economisch niveau kunt bepalen uh, wat de gevolgen zullen zijn voor een bevolkingsgroep. Maar dan kan het ook hele uh, enge gevolgen hebben, dat je bijvoorbeeld een paringsadvies krijgt vanuit de overheid, dat, dat die zich beter niet kan voorplanten met die, want dan weet je dat je dat krijgt. Ja, maar zo, zo eng is dat helemaal niet, want dat gebeurt op Malta en op Cyprus gebeurt dat nu ook al. Uh, koppeltjes die, of stelletjes die alle twee uh, een resistief risico hebben voor een bepaalde aandoening, krijgen daar het advies om niet met elkaar te trouwen. Uh, en dat is al helemaal niet zo vreemd. Het lijkt wel wordt normaal. kansloos als je, als je knetterverliefd bent... en je ontmoet de vrouw van je dromen. Dan komt de overheid met zo'n post nou, de, de, de jonge in Cyprus en in Malta zijn daar dus heel erg aan gewend. Die vinden dat heel normaal. Uh, wij vinden dat heel vreemd. Uh, maar ja, je zult maar uh, uh, een broer of een zusje hebben... die aan die vreselijke ziektes uh, doodgaan. En dan, dan wil je wel. Dus dat zijn thalassemieën. En uh, dat gaat hier toenemen... omdat ja, hier stopt men over het algemeen uh, de kop in het zand... En daar niet. Vindt u, vindt u sowieso, uh, het eng om na te denken over de gevolgen van dit soort onderzoeken? Omdat je uiteindelijk het hebt over, over kwesties van, van ras en, en vermenging? Nee, ik vind het helemaal niet eng. Uh, je moet alleen van tevoren heel goed nadenken uh, hoe je uh, de resultaten communiceert, uh, opschrijft. Uh, hoe je rekening houdt met de belangen van de mensen uh, waarvan je het DNA hebt geanalyseerd. Uh, maar je kunt nooit voorkomen dat als jij iets heel zorgvuldig opschrijft dat het door anderen misbruikt wordt. Ik bedoel, alle genetische resultaten die wij doen... Uh, uh, waarbij wij met eigen chromosoom onderzoek laten zien... dat er subtiele verschillen zijn tussen de ene hoek en de andere hoek van de wereld... worden door uh, allerlei racistische uh, internetsites onmiddellijk opgepikt... en weer gebruikt als bewijs dat uh, de neger dus toch een uh, ander type mens is... dan de niet-neger. En daar kun je niks tegen doen. Daar kun je je niet tegen beschermen. Maar ja, dat is eigenlijk... geen, geen reden om het onderzoek niet te doen. Nee, maar dat is natuurlijk heel lang wel zo geweest. Ja. Dat, dat dat een reden was om het onderzoek niet te doen. Ja, alleen uh, de wetenschappers nu proberen uh, heel zorgvuldig aan te geven... wat je wel en wat je niet in die data kunt lezen. En uh, dat proberen we keer op keer. En uh, veel meer dan dat kun je denk ik op dit moment niet doen. Um, ik zou het een heel eng idee vinden dat dat een reden zou zijn... om dan maar niet dit onderzoek te moeten doen. De conclusie zou ook juist kunnen zijn dat, dat uh, vragen over ras vrij zinloos zijn... omdat het al millennia een janboel is... en iedereen uiteindelijk op de gekste plekken opduikt... en, en weer met iemand zich voortplant... en dat het eigenlijk al heel lang een grote tombola is. Ja, dat, die janboel, dat valt wel mee. Uh, en uh, dat het misschien over 2000 jaar er heel anders zal uitzien... Uh, dat geloof ik wel. Uh, maar natuurlijk is het hele rassenconcept... Althans, gebaseerd op de genetische kenmerken die wij hanteren. Uh, dat is al heel lang geleden doorgeprikt. En uh, ja, er zijn alleen mensen die niet willen luisteren. Maar daar kan ik niks tegen doen. Nu we het toch over ras hebben, kunnen we meteen ook maar de, de blonde Aboriginal even uh, ja. op tafel gooien. Want ja. dat vond ik zo'n opmerkelijke con conclusie. Wie is de blonde Aboriginal? Um, nou, even lange voorgeschiedenis. Wij weten dat al in uh, 1606. Uh, Willem Janszoon uh, het noordoosten van Australië heeft ontdekt. Um, in de periode daarna zijn er um, heel veel VOC-schepen... Um, aan de Australische Westkust uh, vergaan, of hebben schipbreuk geleden. En we weten dat er in die periode, dat is ongeveer tussen 1650 en uh, pak een beetje 1720, 1730... Uh, zijn er waarschijnlijk tussen de 150 en de 200 schepen... Um, uh, mensen die aan boord van een aantal VOC schepen zaten... Uh, die hebben levend de westkust van Australië bereikt. En dat was dus uh, ruim 150 of 200 jaar voordat de Engelsen... aan de Australische westkust aankwamen. Nou, uh, daar woonden toen uh, aboriginals, Nanda. En uh, de eerste Engelsen die daar in 1829 aankwamen... die hebben opgeschreven dat daar dus aboriginals rondliepen... met blauwe ogen en blond haar. En uh, nou, dat is een lange tijd genegeerd totdat uh, ja, vrij recent die Nanda uh, geïnteresseerd raakte in hun eigen geschiedenis. En het wrak van de Zuiddorp, een van de eerste schepen die daar uh, verging, werd, uh, werd gevonden. En die Nanda zijn nu uh, heel erg uh, geïnteresseerd in het vaststellen of zij in hun DNA nog steeds DNA hebben van die eerste Nederlandse schipbreukelingen die daar dus... 200 jaar voordat de Engelsen eraan kwamen, aan land zijn gekomen. en dus waarschijnlijk uh, op zijn genomen in de Aboriginal gemeenschap die daar aanwezig moet zijn geweest. Nou, en dat kun je doen door DNA van Inanda te verzamelen en te analyseren. En, en dan hoop je dat je kenmerken vindt die bijvoorbeeld in continentaal Europa heel algemeen zijn. en bijna niet in Engeland uh, voorkomen, zodat je dit niet kunt verklaren door een. een Engelse misdadiger die daar in 1830 of 1840 um, op een andere manier zijn genen in de ab aboriginal cultuur verspreiden. En, en dat is het onderzoek wat wij op dit moment aan het doen zijn. En kunt u al iets zeggen over de conclusies van het onderzoek? Wij weten dat er uh, opmerkelijk veel West-Europese chromosomen bij die Nanda voorkomen. Uh, maar dat kan dus ook door, uh, door de Engelse kolonisator zijn geïntroduceerd, dat weten we nog niet zeker. Uh, maar we hebben wel allerlei indirecte aanwijzingen... die ons toch doet vermoeden dat het, dat type eighroom... er wel eens eerder dan de Engelse kolonisator... terecht zouden zijn gekomen. Maar het definitieve bewijs hebben we nog niet. Uh, maar dat zou dus duiden op VOC-activiteiten? Dat zou duiden op VOC-activiteiten, ja. Het definitieve bewijs hebben we nog niet... maar dat zal niet heel lang meer duren, denk ik. En wat vindt de bevolking uh, ter plekke daar zelf van? Die willen dit heel graag weten. Ja? Die zouden niets liever horen dat zij... VOC-schepen, schipbreukelingen hebben opgenomen in hun cultuur. En zij zullen ook proberen om dat te gebruiken... om te bewijzen dat daar hun oorspronkelijk land heeft gelegen. En het zou wel zo kunnen zijn dat ze dat als een claim... naar de Australische autoriteiten willen gebruiken... om een gedeelte van hun land terug te krijgen. Dus het is ook niet zomaar onderzoek voor een, een leuke genetische een rariteit... maar het, nee. het, het heeft ook meteen gevolgen. Er zitten andere gevolgen aan vast. Ja. Een soort vaderschapstest voor een heel volk. Waarschijnlijk wel, ja. Ik wel, je leest trouwens ook vaak in, in, in de bladen dat, dat uh, één op de drie mensen helemaal niet van de vader is van wie hij denkt dat hij is. Het is um, dat hangt er vanaf uit welke cultuur je komt. Um, in, um, in het normale Noordwest-Europese gezin is de kans op een valse vaderschap ongeveer 1%. Zeker oh, dat, niet dat, meer. Valt, dat valt hartstikke mee. Dat is uh, En in allerlei andere uh, culturen en bevolkingsgroepen is dat veel, veel groter. Dat kan tot 10% oplopen. Maar er zijn culturen waarbij het heel normaal is... dat vrouwen van verschillende mannen kinderen hebben. En als je dan bijvoorbeeld als uh, uh, westerse wetenschapper daar naartoe gaat... en je ziet daar een vrouw met een heleboel kinderen... en er loopt ook nog een man in huis... en je vraagt dan aan uh, die man en die vrouw... zijn dat jullie kinderen? Dan zeggen ze natuurlijk alle twee ja... Alleen die Westerse wetenschapper bedoelt te zeggen, zijn jullie de biologische ouders van die kinderen? Ja, en dan zullen ze daar nee op antwoorden, alleen die vraag wordt niet gesteld. Want die vrouw en die kinderen en die man weet waarschijnlijk heel goed dat een paar van die kinderen niet van hem zijn, maar van een andere man. Maar, maar heel 1%, normaal. 1 vind ik nog wel netjes. Kunt u ook aan uw onderzoek zien wanneer uh, monogamie eigenlijk uh, in zwang is geraakt in Europa? Nee, maar ik weet wel dat er, uh, dat er andere mensen zijn die daaraan werken. Om uh, te kijken of wij daar meer grip op kunnen krijgen. Uh, maar dat is heel moeilijk onderzoek. Want dat zou je toch moeten kunnen zien aan het DNA? Maar ja, dan, dan heb je nog niet genoeg informatie. Nou, je kunt uh, heel veel stambomen analyseren. En alle stambomen die ik tot nu toe geanalyseerd heb, en er zijn er heel veel, uh, die uh, doen niet suggereren dat er in de mannelijke lijn althans, vroeger veel meer valse vaderschappen voorkwamen dan nu. Dus ik zie niet echt een verschuiving. Uh, maar in de vrouwelijke lijn is dat veel moeilijker te controleren... want je, die stambomen worden heel slecht in de moederlijke lijn bijgehouden. Stambomen lopen hier via achternaam, uh, althans in Nederland, in en in Noordwest-Europa. Ja, en die vrouwen die verdwijnen in het ge uh, genealogisch archief. Dus dat is een, dat is een helse, helse klus. Uw oorspronkelijke vakgebied, nog steeds uh, een derde van uw tijd, is de misdaad. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Vindt u ja. dat jammer of vindt u het eigenlijk wel eens lekker dat het niet over moord en brand gaat? Nou, ik vind het ook wel eens plezierig om over iets anders te praten. Maar uh, ja, het is een wezenlijk onderdeel van mijn tijd natuurlijk. En dat interesseert u ook nog steeds wel? Absoluut. Ja. Alleen, uh, ik heb de laatste jaren de indruk dat dit, dit u zo gegrepen heeft dat u... Nee, ik geef op dit moment leiding aan een, een consortium van drie laboratoria. Dus het Nederlands Forensisch Instituut, het Erasmus Medisch Centrum en mijn lab. Waarbij wij met heel veel geld nu uh, nieuwe forensische DNA-analyse methoden ontwikkelen. En dat loopt heel erg succesvol. Dat levert heel veel nieuwe gevoelige testen op. En dat gaat uh, nog heel veel leuke dingen opleveren. Dus. Nou, moet u nog maar eens een keer een uur uh, langskomen om over moorden te praten. Geen probleem. Peter de Knijf, hartelijk dank. Hoogleraar Populatie en Evolutie Genetica in Leiden. En dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen op onze website www.labyrinth.nl. Volgende week zondag zijn we er natuurlijk weer op de radio. Tussen 8 en 9 op Radio 1. En nu op deze zender Het Journaal en daarna Holland Doc Radio. Ik dank u voor het luisteren en wens u nog een prachtige avond.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 Jazz Nog een keer beleven. Op Curaçao doen we het dunnetjes over. Kom genieten van Sting, Stevie Wonder, Earthwind and Fire. Juan Luis Guerra, De Warwick, Chic en nog veel meer. 2 en 3 september op Curaçao. Kijk op CursauNordyJazz.com. Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening Atoomstroom.nl. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CursauNordsyJazz.com. Dit is Radio 1.